Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Parari is in India. Het is voor het eerst sinds 2005 dat een staatshoofd van Pakistan op bezoek is in het buurland. Officieel is Zardari voor een privébezoek in India, maar hij heeft ook een ontmoeting met premier Singh. Tijdens een lunch zal volgens een woordvoerder over verschillende vraagstukken worden gesproken. Verder bezoekt Zardari in Rajasthan het graf van de heilige Amers Sharif, die zowel door moslims als door hindoes wordt vereerd. De website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is aangevallen door hackers. De site was daardoor slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen vanwege draconische toezichtsvoorstellen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om het e-mail en telefoonverkeer in de gaten te houden. Critici noemen het voorstel een aanval op de privacy. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft een Twitter-account geopend waarop binnenkort wordt gemeld waar de politiehelikopter wordt ingezet. Het KPD zit in drie bergen en de heli hangt geregeld boven stedelijke gebieden. Dat leidt met name in Utrecht tot vragen en klachten van mensen die niet weten waarom de helikopter wordt ingezet. De politie hoopt met de Twitter-account atdepolitieheli onrust weg te nemen. Het wordt inmiddels door ruim 1500 mensen gevolgd, al is er nog maar één tweet verstuurd. Daarin staat dat er vanaf dinsdag informatie over de inzet van de helikopter wordt verspreid. Het Joodse en Christelijke Paasfeest vallen dit jaar samen. Joden vieren met Pesach de uittocht uit Egypte, Christenen met Pasen de verrijzenis van Jezus Christus omdat de Joodse jaartelling verschilt van de christelijke, vallen de twee feesten lang niet altijd samen. Paus Benedictus is gisteren in de Sint-Pieter in Rome voorgegaan in de Paaswaken. En vandaag spreekt hij de zegen Urbi et Orbi uit. Het weer. Vanochtend nog opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. De rest van de dag is het bewolkt, maar droog. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het... Dit is Johnson Sohoka van de ANWB... Er staan momenteel geen files. Ik wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersin. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest.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 three The thrill is gone This is the end So why pretend And let it linger on The thrill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 ...rondom dit paasweekend in het dorp. Uh, eieren zoeken en, uh, en dus de paasraces. Uh, Zandvoort is uh, daadwerkelijk ontwaakt uit zijn winterslaap. Uh, wij gaan verder. Jeroen, wat heb je? Wij gaan uh, verder met een uh, relaxed nummer... ...van Milt Jackson en John Coltrane. Het album is Backs and Train. Uh, dat is genoemd naar hun bijnamen. Uh, het nummer wat we gaan draaien is Centerpiece.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 life and your Es una is een casa, hacia casa. De un lado canta Río y del otro canta sol. se atrás terreno vencido y por delante la promesa de haber llegado y acá...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 uh, een echte jazzzanger. Uh, we gaan luisteren naar Amos Lee met uh, Simple Things.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 Justice simple, things. It's just these simple things. Was een nummer van Amos Lee.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 En uh, voor uh, een keertje wil ik hem aankondigen speciaal voor Mout. Mm -hmm. Mm-hmm. Ja, lieve luisteraars, dit was alweer het eerste uur van ZFM Jazz. Wij verwelkomen u graag terug het volgende uur. Eh, tot zo en anders een fijne paas.